Reputatiecoaching podcast nummer 157. Vandaag is een bijzondere dag. Waarom, dat hoor je zo als eerste na de intro van deze podcast. Daarna behandel ik een paar vragen naar aanleiding van de podcast van vorige week. Verder heb ik weer een paar nieuwtjes van Google. En zo kun je onder andere niet meer vanuit een andere locatie zoeken en is de one box verdwenen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar bij de workshop reputatiemanagement bij de reputatiebakkerij in Utrecht op 11 december aanstaande. Blijf luisteren. Ik sluit de podcast van vandaag af met een topic over Glassdoor, een reviewsite waarop werknemers en ex-werknemers bedrijven kunnen beoordelen op diverse aspecten. Als je een bedrijf hebt en je hebt mensen in dienst, dan is dit laatste onderwerp zeker relevant voor je.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 En vorige week was aflevering 156, oftewel 3 keer 52. Ik heb dus in die drie jaar geen week gemist. Oh, oh, oh, wat vond ik het spannend toen ik in december 2012 eh, besloot om live te gaan. Ik had voor die tijd maanden geëxperimenteerd om alles te perfectioneren. Instellingen, bemengpaneel, opnameniveaus, eh, postprocessing van mijn podcast, van mijn opnames. En noem maar op. En dan nog het genereren van een RSS feed die goed moet zijn dat je hem kunt submitten bij iTunes en bij andere directories. Ik moet zeggen, ik heb in die tijd heel veel geleerd van Cliff Ravenscroft. Hij noemt zichzelf de podcast Enseman. Hij heeft dan ook een podcast, hij heeft meerdere podcasts. Maar inmiddels heeft hij over podcasting, dus in de hoedanigheid van de podcast Answer Man, al meer dan 400 podcasts opgeleverd. Of geproduceerd, moet ik zeggen. Dat zijn er heel veel. En voordat ik begon had ik vrijwel al zijn afleveringen beluisterd. En dat waren er nogal wat. En op een gegeven moment besluit je dan van ja, voor alles is een eerste keer. Je moet gewoon live, hè. Je kunt niet langer wachten. Dus dat was dan in december 2012... En hoe die klonk, de eerste podcast, daar wil ik je graag even een stukje van laten horen. Hallo allemaal en hartelijk welkom op deze bijzondere dag. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben de host voor vandaag... Twee weken geleden was een bijzondere dag, omdat ik toen live ging met de site www.reputatiecoaching.nl. En vandaag is het ook weer een gedenkwaardige dag. Na werkelijk maandenlang testen en experimenteren met audioapparatuur, software enzovoorts, ga ik dan nu daadwerkelijk live met mijn eerste echte podcast, de Reputatiecoaching podcast. Maar voordat ik verder ga, zal ik je eerst uitleggen wat een podcast is. Ja, ja dat, dat was dus het begin. Dat was de eerste podcast ooit, van mij tenminste. De eerste Reputatiecoaching podcast zoals ik die uitbracht. Ja, de intro tune was anders, die was nog wat saaier. Inmiddels heb ik daar volgens mij wat meer actie in gebracht. Maar het is toch grappig om dat terug te luisteren. Als ik dat zo hoor, dan, nou ja, dan zijn er wel wat dingen veranderd door de loop van de tijd in die drie jaar. Ik moet zeggen, het heeft wel doorzettingsvermogen geëist. Want het was niet altijd even gemakkelijk. Je hebt het privéleven, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Die, die vragen ook aandacht en dat hebben ze ook recht op. Uh, je hebt vrije tijd nodig waar je af en toe dingen wil doen. Zo ga je af en toe op vakantie, je bent ook nog wel eens een keer ziek. En soms heb je grote teleurstellingen, zoals in, in podcast 31, die kwam later uit, want toen was onze hond Koen, uh, die hebben we moeten laten inslapen, onze Benne Senne. Ja, en toen was ik zo van de kaart dat ik er niet aan toe kwam of er niet me toe kon zetten om de podcast uit te brengen. Een andere factor die ervoor heeft gezorgd dat ik heb doorgezet en bleef doorzetten met de podcast, was mijn vrouw Suzanne. Haar nimmer aflatende steun was voor mij een van de redenen om door te gaan en iedere keer de schouders er weer onder te zetten als het even niet zo ging als dat ik hoopte dat het zou gaan. Suus, bedankt. En over vakantie gesproken. Zelfs tijdens de vakanties heb ik gewoon altijd podcasts live laten komen. Ik was weken, zo niet maanden van tevoren, al bezig met, met topics vinden voor de, voor de podcast, uh, die in te spreken. Normaal krijg je in de vakantietijd een, een dip in je verkeer. Dus dat is de reden dat ik heel vaak, of eigenlijk altijd tot nu toe in de vakanties, een, een, een reeks instructievideo's maakte. Die ik dan druppelsgewijs live liet komen met een bijbehorend uh, weblogartikel. En dat, dat viel goed, dat viel goed. Die, die, die video's werden bekeken en zijn goed bekeken en daar kreeg ik ook leuke reacties op. En wat ook heel leuk is, is het om het aantal downloads door de jaren heen te zien stijgen. Zo begon het natuurlijk ooit met de eerste download in december 2012. Tot ik tegenwoordig tussen de 500 en de 1000 downloads per maand heb. In de show notes zie je een grafiek van de groei van het aantal luisteraars. Daar kun je zien dat er eigenlijk een, altijd een groei in zit en elke maand van elk jaar meer downloads gegenereerd worden dan dezelfde maand tevoren in het vorige jaar. Behalve oktober dit jaar. Hoe dat komt, ik heb geen idee. Ja, ik vind het leuk. Ik krijg reacties, feedback en dergelijke inmiddels. En natuurlijk mede vanwege het stijgende aantal downloads ga ik gewoon door. Dus ik zeg op naar de vijf jaar. Vorige week heb ik heel veel verteld in podcast 156. En toch, ik denk dat ik dingen niet helemaal goed heb uitgelegd of zo of niet voldoende heb uitgelegd. Er kwamen een paar vragen uit Voort en die wil ik nu eerst gaan behandelen. Als eerste de vraag, waarom doe jij mee aan het Google lokale gidsenprogramma? Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben ooit begonnen vanwege de recensies, ja, als reputatiecoach natuurlijk. En dus vond ik toen ook dat ik het hoogste niveau moest halen, zeker als reputatiecoach. Als ik dan eerlijk ben, verdien ik er geld mee? Nee, niet direct. Word ik er dan beter van? Nou, niet financieel dus. Het vervolgende vraag was, waarom ga je er dan mee door, zelfs nu je niveau 5 hebt gehaald, het hoogste niveau in het programma? Mooi vind ik dat ik hoor en lees over nieuwe producten van Google nog voordat ze uitkomen. Ik blijf betrokken bij het fenomeen recensies, bedrijfsvermeldingen en dergelijke op die manier. Door dus zo actief te blijven, hou ik het gevoel bij de materie en de stand van zaken. En ik vind ook dat ik alleen op die manier recht van spreken heb. Ja, en waarom ga ik ermee door? Ja, om twee redenen. Als eerste, ik wil in 2016 naar de Google-conferentie voor lokale gidsen. De tweede reden is dat ik sneller het volgende niveau wil bereiken... zodra Google besluit de lat weer een stukje hoger te leggen... en niveau 6 en misschien wel een niveau 7 introduceert. Bovendien wil ik natuurlijk de 1 terabyte Google Drive blijven behouden. Kost het tijd? Ja, zeker. Nu ik eenmaal op level 5 zit, spendeer ik dagelijks zo'n 15 minuten aan het programma. Dat is dan ergens een fotootje knippen en uploaden bij een locatie, ergens een website toevoegen of openingstijden publiceren of aanpassen. Ik kan het rekensommetje natuurlijk ook wel maken. Zeg gemiddeld 200 dagen per jaar dat ik ermee bezig ben. Keer 15 minuten is 3000 minuten, oftewel 50 uur. Keer een redelijk uurtarief en je laat heel wat lichaam potentiële inkomsten. Dat weet ik. Maar ik doe het meestal op tijden dat ik toch geen klant zou kunnen doorberekenen. Dus is het niet echt inkomstenderving. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Zo heeft iedere gek zijn gebrek. More, more, more, more. More ja, dat is uit de meest recente Tele2-reclame. Dus ik ben ermee bezig niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik ben heus niet de enige die het programma leuk vindt en de tijd insteekt. Zo zit er in Apeldoorn iemand die bijna niveau 5 bereikt heeft. En we hebben af en toe wel eens overleg. Luisteraar Frank vertelde mij dat het hem ook wel leuk lijkt om te participeren in het programma en hij vroeg me of ik nog wat tips had. Nou Frank, de eerste tip die ik heb is gewoon jezelf aanmelden. Je kunt een aantal zaken op je desktop doen, maar niet alles. Wat ik voornamelijk op de desktop doe is het veranderen en toevoegen van bedrijfsgegevens zoals website en openingstijden. Ook post ik wel eens een review vanaf de desktop of een laptop. Maar de rest moet je toch in de Google Maps app doen. Download daarom de Google Maps app op je smartphone mocht je die nog niet hebben geïnstalleerd en login op de app. En vanaf dat moment kun je los. Voor de rest moet je kijken waar je punten voor krijgt. Als eerste nieuwe bedrijven toevoegen, als tweede bedrijfsgegevens aanpassen of verrijken, als derde recensies posten, als vierde foto's posten en als vijfde vragen beantwoorden. Dus heb je een nieuw bedrijf bezocht dat nog niet op Google Maps staat, voeg het toe. En maak vanaf nu van alle bedrijven waar je komt een foto van de ingang, de voorgevel, de winkel, wat producten, het bordje met de openingstijden, je maaltijd, de praktijkruimte, etc. Dan heb je altijd wel één of meer foto's die je kunt uploaden. En zoek ook nog eens in je reeds gemaakte foto's naar locaties waar je recensie van kunt posten omdat je er in het verleden bent geweest. Dan heb je ook meteen een foto om erbij te uploaden en dat levert je dan weer een extra punt op. Schrijf van alle locaties waar je bent geweest een recensie. Wees iets uitvoeriger dan alleen maar lekker gegeten of aardige fysiotherapeut ben van mijn pijn af en dergelijke. Ik heb een tijdje terug al eens genoemd wat je zoal kunt doen om meer recensies te posten of beter gezegd eens na te gaan waar je allemaal ooit bent geweest en waarvoor je recensie kunt posten. Laat ik je daarvoor ook nog een paar tips geven. Als eerste, doorloop loop je adresboek en zoek naar bedrijven, dienstverleners, zorgverleners, etc. waarvan je ooit er wel eens bent geweest. Denk na wie er allemaal dingen voor jou of je bedrijf doen. En ga, schrijf een recensie over die bedrijven. En wat ik zo net nog zei, kijk eens in al je foto's op je smartphone en op andere systemen waar je foto's bewaart. Kijk ook nog eens in oude fotoalbums van vroeger. Denk aan vakanties en weekendjes weg, waar ben je zo al geweest? Loop eens in gedachten door je buurt, door je favoriete winkelcentrum, door je stadscentrum. Of als je Foursquare of Yelp gebruikt... ...kijk dan eens in de historie van waar je allemaal geweest bent... ...waar je ingecheckt hebt, waar je iets hebt gepost... ...waar je foto's van hebt geüpload... ...en als je Google Plus aan hebt staan op je smartphone... ...dan komt Google wel met de vraag of je bepaalde locaties wilt beoordelen. Ik heb eerlijk gezegd in het verleden niveau 4... ...puur gehaald op basis van reviews. En ik kan je melden dat het best wel tegenviel... ...om reviews van zoveel verschillende locaties te posten... ...zonder je te verlagen tot het plaatsen van fake reviews... ...bij locaties waar je nog nooit bent geweest. En dat heb ik dan ook per definitie nooit gedaan... Ten slotte, als je recensies hebt gepost bij locaties... kun je in veel gevallen vragen gaan beantwoorden over die locatie. Zoek de locatie daarvoor op in, Google, de, zoek de, daarvoor op in de Google Maps-app op je smartphone. Scroll iets omlaag en je krijgt er vragen voorgeschoteld. geschoteld. Een complete reeks van drie tot zeven vragen of zo beantwoorden... van begin tot het eind levert je ook weer een punt op. Frank, heb je nog meer vragen hierover? Stel ze gerust. Een derde vraag naar aanleiding van podcast 156 was... ...waarom zijn correcte openingstijden zo belangrijk? En analoog daaraan de vraag... ...waarom moet ik als bedrijf mijn openingstijden op Google zetten? Ik heb ze toch al op mijn website staan? Het leven wordt steeds gejaagder... ...en mensen nemen volgens mij steeds minder tijd voor alles. Nou ja, dat is niet alleen volgens mij, dat is gewoon bekend. Contacten en interacties die, die vervluchtigen gewoon. Mensen willen de juiste informatie direct meteen hier en nu. Het gaat dus om gebruikerservaring... Neem ze voorbeeld een kapper, een slagerij of een bakker als je daar naartoe wilt. Je zoekt op Google en je gaat niet doorklikken naar de site van de kapper, de slager of de bakker. Je wilt in de lokale resultaten op Google zien welke winkel geopend is bij jou in de buurt op het moment dat jij daar tijd voor hebt. Dat jij zoekt. Of stel je voor, je bent in een vreemde stad. Uh, je struikelt over de st op een stoep en je tand ligt eruit. Wat nu als je naar de dichtstbijzijnde tandarts gaat en die blijkt gesloten, omdat de openingstijden niet klopten? Geloof, mensen zoeken echt op Google, zeker in Nederland. En het percentage mensen dat doorklikt naar een bedrijf terwijl de lokale resultaten worden vertoond waarbij openingstijden staan is gering. Dus de hoofdreden is dat je business misloopt als je geen openingstijden hebt staan in Google terwijl je concurrenten die wel hebben staan. En als iemand dan onverhoopt te bij je komt terwijl je tijden wel online staan maar die niet kloppen. Dan heb je potentieel geval dat je reputatieschade met risico van een slechte review etc. Dus dat is de reden dat je overal correcte openingstijden moet hebben. Voorheen was er een sterke verbinding tussen je Google Mijn bedrijf pagina en Google Plus. Maar sinds twee weken is die eigenlijk weg. Martin vroeg mij: wat moet je als ondernemer nu of nu nog met Google Plus? En als ik een nieuw bedrijf aanmaak, moet ik dat dan doen via een nieuwe Google Plus pagina? Laat ik beginnen met de tweede vraag. Martin. Sinds Google mijn bedrijf maak je bedrijven aan op google.com/slash business, alwaar je inlogt met je Google account. En er wordt automatisch ook nog een Google Plus pagina voor het bedrijf gemaakt, waarop tegenwoordig nog maar wat gegevens staan, een handje vol. Dus dan kan ik me voorstellen dat je de vraag stelt van, moet je daar iets mee? Wat moet je daarmee? Het antwoord is uitermate simpel. Als je voorheen niets deed met Google Plus, dan hoeft je nu helemaal niets meer mee te doen. Als je ermee bezig was, maar je deed dat omdat iemand had gezegd dat het moest, jo, dan kun je nu ook gewoon mee stoppen. Maar ben je actief in communities, pik je er interessante kennis uit op... en heb je waardevolle contacten met klanten en of prospects op Google+. Plus, blijf je dan vooral mee bezig? Nou Martin, ik hoop dat dit je vragen wat beter beantwoord. Lange tijd kon je bij het zoeken in Google de locatie kiezen van waaruit je wilde zoeken. Dat was vooral gemakkelijk voor lokale SEO. Maar die feature was op een gegeven moment niet meer beschikbaar. Totdat ik twee weken geleden door iemand erop werd gewezen dat hij het wel weer deed. En dat verbaasde mij. Maar nu is het echt zover... Google heeft deze optie verwijderd. Je kunt niet meer vanuit een bepaalde locatie zoeken. Het kan zijn dat dit heeft te maken met het Europese recht om vergeten te worden. Want voorheen kon je namelijk zo instellen dat je vanuit de Verenigde Staten zocht... ...waarna je bepaalde resultaten die in Nederland niet te zien kreeg, wel kreeg te zien. Ik weet het niet of het daaraan ligt. Heb ik een kleine tip voor je. Door te zoeken op een type bedrijf en een plaats, dus bijvoorbeeld Schilder Arnhem... ...dat geeft de top 3 voor jou als buitenstaande. In dit geval de top 3 van Schilders in Arnhem. Maar... Zoek je schilder in de buurt van Arnhem, dan zie je in veel gevallen de top 3 resultaten zoals iemand die door de bank genomen in Arnhem te zien krijgt als hij of zij al daar zoekt op haar smartphone. En het werd vandaag duidelijk dat Google weer een verandering heeft doorgevoerd. Dit keer voor de zogenaamde One Boxes. Dat zijn de vermeldingen die je voorheen kreeg als je direct op de bedrijfsnaam zocht of als er één resultaat was dat het een enorme mate van autoriteit had en er dus eigenlijk niet anders kon zijn dan dat je op zoek was naar het desbetreffende lokale bedrijf. In de show notes heb ik twee voorbeelden hiervan opgenomen. De eerste als je voorheen zocht op oranfotografie en de tweede die je sinds vandaag krijgt als je zoekt op oranfotografie. Er wordt gespeculeerd dat Google dit doet om zo de aandacht terug te brengen naar AdWords advertenties die erboven staan. En het lijkt in het verlengde te liggen van het opschonen van de resultaten. Eerst verdwenen de auteursfoto's, toen de carousel en vervolgens het 7-pack. We zullen zien hoe het verder gaat. 11 december is het zover in Utrecht en dus niet in Tilburg. Dan heb ik het over de workshop over reputatiemanagement die wordt georganiseerd door studenten van de Hogeschool Tilburg. Als dank voor mijn medewerking stellen ze letterlijk een handvol luisteraars in de gelegenheid om deze workshop gratis bij te wonen. Met andere woorden, er zijn nog slechts vijf plaatsen beschikbaar. Ga 2015 goed uit, begin 2016 met een make-over van je online reputatie en kom op 11 december naar Utrecht. Het belooft een leuke dag te worden. Laat ik even het programma schetsen. De inloop is vanaf 10 uur en het daadwerkelijke verhaal begint om half 11. Ik zal die dag een berg waardevolle kennis met je delen over reputatiemanagement. Sanne, Jan-Paul, Birgit, Emma en Noor hebben een leuke praktijkopdracht bedacht... waarmee de aanwezigen niet alleen tijdens de workshop meer aan de slag kunnen... maar ook later nog concreet iets aan kunnen hebben in hun bedrijf. Zoals ik al zei, het aantal resterende plaatsen is beperkt. Heb je interesse en wil je op 11 december alles opsteken over reputatiemanagement... om je bedrijf beter op de kaart op te zetten en bottomline meer business te doen... surf dan meteen naar www.reputatiecoaching.nl en meld je aan... Ja, dat zeg ik goed. www.reputatiecoaching.nl reputatiebakkerij. Wacht niet te lang, want anders zijn ook die laatste vijf stoelen bezet. Oh ja, en als je bent aangemeld, dan krijg je alle details per mail toegestuurd. Zie ik jou op 11 december in Utrecht? Laat het mij weten onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 157. Glasdoor is omstreeks 2007 opgericht als reviewsite voor bedrijven. Huidige en ex-werknemers kunnen daar bedrijven beoordelen... waar ze werken of gewerkt hebben. En sinds mei dit jaar zit het Glasdoor ook in Nederland. En je kunt bij reviews bijvoorbeeld niet alleen een score geven... maar ook aangeven of je bedrijf zou aanbevelen bij een kennis... een goedkeuring zou geven aan de directeur... en eventuele vooruitzichten voor het bedrijf beoordelen. Maar verder kun je ook je mening geven over salarissen... sollicitatiegesprekken en arbeidsvoorwaarden. En bedrijven kunnen factures posten op de site. Het leuke is dat je op de site kunt lezen... uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk... Daarom kunnen bedrijven reviews niet wijzigen of verwijderen. En dat vind ik sterk, zeker als je dat ook zo prominent op de site vermeldt. In de Verenigde Staten hebben trouwens bedrijven al behoorlijk last gehad... van vooral gepikeerde, leesboze ex-werknemers die slechte recensies plaatsten. Doordat er minder goede recensies stonden die de overhand hadden... en daarmee het gemiddelde omlaag trokken... hadden die bedrijven moeite om nieuw personeel aan te trekken. Heb je al eens gekeken of je erbij staat als je personeel in dienst hebt? In het kader van weet wat er over je geschreven wordt... zou ik toch zeker eens controleren of jouw bedrijf daar vermeld staat... Aan de andere kant is dit een goudmijn voor mensen die overwegen te solliciteren bij een bedrijf. Ze kunnen in no time een indruk krijgen van de sfeer, zeker als er wat meer reviews staan dan enkele die alleen maar één ster hebben. Ik las trouwens in een Amerikaans onderzoek uit 2014, uitgevoerd onder 4633 kandidaten, dat bijna de helft al daar glasdoor al gebruikt bij het zoeken van een nieuwe werkgever. Goede beoordelingen en natuurlijk secundaire arbeidsvoorwaarden zijn het belangrijkst. Verder hebben recente reviews die jonger zijn dan zes maanden de grootste impact op de beleving van het bedrijf. Dan de klapper. Bijna een derde van de kandidaten zegt alleen te solliciteren bij bedrijven die tenminste drie sterren hebben. Een tip voor als jouw bedrijf twee sterren heeft of minder: vraag eens je huidige werknemers om hun beoordeling te plaatsen. Daarvan nou, uitgaan natuurlijk dat ze positief zijn. Maar hoe ga je als werkgever nu om met negatieve reviews op ClassTor? Eigenlijk komt het voor een groot deel neer op hoe je altijd met negatieve reviews moet omgaan. Ik loop de stappen even met je door. Als eerste, kijk naar de situatie en kijk naar de feiten. Probeer objectief te blijven. Als tweede, zie de negatieve review als een opportunity om te laten zien wat je waard bent, om te zien hoe je bent. Dus onderneem actie, ga de dialoog in, probeer in ieder geval de dialoog ook offline te trekken. Ga die dialoog zeker niet online voeren en ga de dialoog aan met de desbetreffende persoon. En als blijkt dat er echt iets fout is in je bedrijf, adresseer het probleem dan en zorg ervoor dat je een oplossing gaat creëren en communiceer ook dat je bezig bent met die oplossing te creëren. Want daarmee laat je naar de buitenwereld zien dat je serieus kijkt naar recensies en dat je er ook iets mee doet. En ik zei het zo net al als vijfde, vraag ondersteuning van je huidige werknemers. Als die positief zijn, vraag hen een recensie te posten om ervoor te zorgen dat je misschien iets beter vertoond wordt. En met deze tips kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Denk aan de reputatiebakkerij, het reputatiemanagement evenement dat nog in 2015 wordt georganiseerd. Dat je niet mag missen als je meer wilt weten over hoe je kunt werken aan de online reputatie van je bedrijf. Ik hoop in elk geval dat je deze podcast ook weer leuk vindt en dit soort content ook. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op de sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach. Dat scoort bijna overal bovenaan. Heb je wat dan al informatie die ik met je deel? Help mij dan weer verder met het verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast zodat je altijd meteen de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week, tenminste, en die is belangrijk, neem je voor tenminste één andere persoon deze week over de podcast te vertellen. Kan je partner zijn, een vriend of vriendin, een zakenrelatie, een collega, iemand die je tegenkomt op het station? Maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. Heb je een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen? Op de website kun je me ook een berichtje sturen of zelfs een gratis consult inboeken. Bovendien ben ik telefonisch bereikbaar op 084 883 1556. En ook kun je rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je website in te spreken. Ik bedoel je bericht in te spreken.